Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Turkije de grieken de eerste waarschuwingsschoten af... en schoten daarna 16 kogels in de romp van het vrachtschip. Niemand werd geraakt en het schip voer veilig terug naar Turkse wateren. De Turken noemen het optreden van de Griekse kustwacht buitenproportioneel. In Frankrijk is vrijdag een man gearresteerd... die een aanslag wilde plegen op president Macron. Hij wilde dat doen op 14 juli, de Franse nationale feestdag... tijdens de parade op de Champs-Élysées... De verdachte is een extreemrechtse nationalist van 23. Hij had op een game website gezegd dat hij een Kalashnikov wilde kopen om een aanslag te plegen. De bestuurscrisis in Rotterdam lijkt opgelost. De coalitie van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA heeft een akkoord bereikt met de ChristenUnie-SGP. Het college raakte zijn meerderheid kwijt toen een Leefbaar Raadslid overstapte naar de lokale moslimpartij NIDA. De coalitie heeft de ChristenUnie-SGP extra geld toegezegd... voor onder meer armoedebestrijding, duurzaamheid en gezinsbeleid. De Eredivisie zal het komend seizoen nog grotendeels... zonder videoscheidsrechter moeten doen. Het systeem is daarvoor te duur, vinden de clubs. Een videoscheids bij alle competitieduels zou 2,5 miljoen euro kosten. In Duitsland, Italië en Portugal zal het systeem wel bij alle duels worden gebruikt. Op Wimbledon is de eerste hooggeplaatste speler uitgeschakeld. Het is de als vijfde geplaatste Stan Wawrinka. Die verloor in de eerste ronde in vier sets van de 21-jarige rust Daniel Medvedev. Bij de vrouwen werd eerder op de avond Richel Hogenkamp uitgeschakeld. Zij verloor in twee sets van de Australische Madison Brangle. Het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. Minima tussen 9 en 14 graden. Morgen afwisselend wolken en zon. Met de meeste zon morgenochtend in het noorden. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 Dat zou hij zo graag willen, want dat hij zelf uw eigen God is en dat u met hem kan praten wat u dwars zit en wat, wat moeilijk is en wat u zelf niet op kon lossen. Vraag het hem, je kan gewoon met God praten en hij zal je antwoorden. En er zijn mensen die zeggen, ik heb het al zo vaak gevraagd, maar...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 Toont U ons Uw liefde, Uw naam is groot en Uw hart is zacht van al Uw goedheid. Loof de Heer, o oh mijn ziel, o oh mijn ziel, prijs nu zijn Sign Mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw blijven zingen. Tienduizend jaren tot in eeuwigheid. Heer, zegen ons, wees ons genadig Licht over ons uw aangezicht Zoals de zon met al haar stralen Steeds in overvloed Oh.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 Gebroken en alleen als een roos, geplukt en weggegooid, nauw de straat en dacht aan mij.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 Zee is volgenaden, uw sterke hand die houdt mij vast en als mijn voeten zand. I'm blind